Nou zendt hij weer uit. Ik heb alleen de opname hervat met een ander tekentje, want anders veegt hij het oude uit. Dan ga ik weer de radiostream Herkennen ja. En ik lijkt. Nou, hier geeft hij aan dat hij uitzendt, en op de radio hoor ik niks. Hé, hey, wat is dat nou weer? kijk! Nou, radio doet het wel. En mijn stream, uh, ja. Hij zendt wel uit volgens mijn computer. Het... Ja. Hé. Hey. Nou, kijk. Ik ben. Ik doe het. Hij doet het weer. De stream is weer terug. Ja, even een. Uh, ja. Ik ben nou een. Uh, ben je er nog? Oh ja. Ik zie je nog bewegen. <laughs> maar de stream doet het weer. Dus, uh... maar ja, Met het programma waar ik al het geluid kan bewerken en plakken. Dat zit op mijn andere computer. Die had ik verdorie, gekocht uh, voor mijn en Dat was ook best wel prijzig hoor. Gewoon 50 euro. dan ik een keer naar je toe. En dan uh, gaan we eens aan de Ja leuk man, gezellig. Ik ben van harte welkom. Ja, dat komt. Nou, ik heb ook nog uh, ergens tussen geloof ik vanaf uh, tussen Koningsdag en, en uh, 5 mei heb ik ook nog een weekje vrij, geloof ik. Als ik, als ik het uh, binnenkort uh, krijgen we een brief met de goed, goedkeuring daarvan Dus uh, nou, ik had het in september al ingevuld, eind september kwamen ze er al mee. ...voor je verlofdagen voor 2015. Toen heb ik hem uh, ingeleverd. En uh, ik was gauw de derde. En er zijn nog ruim twintig mensen... ...die nog hun vakantie niet hebben aangevraagd. Hebben ze namen erbij gezet voor jongens. Uh, voor de 21ste. Zo niet. Dan, uh, ja, dan heb je pech. Want als er dan veel mensen vrij hebben... ...kan je niet op vakantie. En ja, er zijn ook mensen die, die nooit vakantie nemen. Die nemen dan bijvoorbeeld elke vrijdag vrij... Acht weken lang of zo, weet je zo, een lang weekend, die zijn er ook bij. Ja, we ons dus wij hebben een vrij strikte uh, vakantie. En wij moeten het in oktober, nee, zeg ik we, we In november moeten we het opgeven al. Zeg maar, en dat moet, uh, moet dan voor eind december moet het binnen zijn. En dan krijg je binnen uh, de maand januari te horen of het kan, die binnen twee periodes opgeven, okay. nee, twee opties, en als het daar kan, dan, uh, nou ja, dan, dan, dan kan het dus. Zeg maar nou, ik moet eerlijk zeggen, uh, ik, ik vind ze zijn niet zo moeilijk met vrij, uh, als je vrij wil hebben. Ik vind althans met mij dan, in mijn geval uh, heb ik maar één keer gehad afgelopen jaar dat ik een dag uh, vrijwaar ben dat het niet kon, dat het te druk was, te weinig personeel. En dat is één keer gebeurd, ik denk, nou ja, ik bedoel, ik zeg, ja, heb je het echt nodig, en ik denk, nou ja, het is niet echt noodzakelijk, nou ja, bedoel, liever niet, want we hebben mensen tekort, nou ja. En het gebeurt niet vaak, dus dan ben ik ook niet zo moeilijk, weet je wel. Kijk, moet je naar een dokter of naar het ziekenhuis of weet ik veel graag, dat is een ander verhaal. Maar ja, ik bedoel, ze zijn daar bij ons niet, niet zo moeilijk in. Nou, dat is fijn. En dat is best wel fijn, ja. Maar ja, ik zeur ook nooit, weet je wel. Ik heb collega's die krijgen niks van elkaar, maar ja. Die loopt altijd de kanker en de suiker boven, van eh, ik wil niet met die werken en ik wil niet met die klootzak werken. En die loopt eh, dit, en, de, de, en, en dan zijn ze weer niet blij met het werk wat ze moeten doen. En dan zitten ze te, moet ik alweer dat en dat doen? Ja, en dan hebben ze ook zoiets van, joh, eh, dan komen ze voor een snipperdag. Sorry vriend, uh... <laughs> ja, en dan zijn ze bijna naar het oude hoort, onder chef kop, en dan zijn ze ook wat schappelijker. Ik bedoel, uh, ja, kijk, ik, ik, ik weet altijd op de juiste momenten mijn mond te houden. En als ik wat te kanker heb, dan doe ik dat een beetje op een subtiele manier. Dan ga ik niet boem, boem, boem, naar boven. Dit en dat, ja, je hebt van die mensen, weet je, dan heb je er gelijk op te schelden. Ja. Kijk, uh, dat werkt natuurlijk niet. Maar, eh, ja. Maar wordt er op jullie werk vaak eh, gekankerd? Of <coughs> valt dat mee? Stoof. Oké, okay, ja, bij ons ook wel hoor. Er wordt ook wel een hoop rollen en grappen gemaakt. Maar er wordt ook veel gehoord, ge ge ge ge ge ge zeg maar. Dit is niet goed en dat is niet goed. En, maar niemand die durft zijn bek open te doen. Dat is het mooie van alles. Als ze het mogen zeggen, dan durven ze het niet. De meeste. Er is een enkeling die het durft. Maar de meeste, dan denk ik, joh, ik bedoel, ja, oké. Okay. En dan mogen ze het zeggen. Hè? En dat is overal zo, denk ik wel. Hm? Ja, nou ja, weet je wel, het is Nederlands klaar, ik het misschien allemaal. Nederland heeft een klaagcultuur. Nederland dat heeft een klaar cultuur, maar niet een eraan dan ook iets aan cultuur. Ja, precies. Dat mogen anderen dan weer oplossen, weet je wel. We waren al niet blij met die maatregel van Europa, weet je wel, die financiële injectie. Er was alleen Duitsland en Nederland die waren dat tegen. Maar ik denk, ja, het heeft in Amerika geholpen, het heeft in Engeland geholpen, of het Verenigd Koninkrijk. Dus waarom zou dat binnen Europa ook niet lukken? Ze ja, dat uh, we kan fout gaan, dit. ja joh, flikker op. Ze, ze lopen zelf ook met geld te strooien, alleen de verkeerde kant op. Dus wat zaken ze nou? Ja, weet je wat het is? Uh, wie ben zoonig, hè? Die Hollanders en die Zeven zijn ze gierig als ik weet niet wat. Dus ja, die zullen wel het meest in de regering aanwezig zijn, denk ik. Dus, uh, of discrimineer ik nu, de, de Hollanders en de Zeven. Maar goed, uh, <laughs> ik ben zelf ook een op man. Als je het moet je het gaan veranderen? Ja. Heel veel mensen in de wat gaan. Nee, bijvoorbeeld voorbeeld aan de Fransen. Nou, oh, daar komen massaal in opstand. Daar zijn ze wel van geschrokken toen met die revolutie in, in de 18e eeuw. Of nee, 19e eeuw was dat toch wel. Ja. Daar ja. zijn ze zo van geschrokken toen. Toen dachten ze, oei. Je ziet, je, ziet het in, je ziet het in alle lagen, zie je het gebeuren. Maar Het valt mij gewoon heel erg op um, dat, dat, dat, dat ja, heel veel in Nederland van uh, ja, ze klagen wil, maar ze doen er niks aan. Weet je wel, ja, anders moeten wat dan doen. Weet je? Dat zie je ook, ja. ook met de demonstraties, zeg maar, van uh, ja. Ja, mensen moeten. Er moeten meer mensen de straat op, of zo. Of zo, weet je wel. Ja. Daar maak ik mezelf ook schuldig aan, Langs Laat ik zelf. Ja, nee, oké, okay, maar je, je hebt niet maar altijd dan... tijd. Kijk, nou willen ze op het Maliveld gaan demonstreren, maar dat is dan op een dinsdag overdag. Maar dan moet ik werken. Waarom doen ze niet in het weekend? Op zaterdag of op zondag? Ja, dat is, dat is inderdaad. Weet je? Gewoon boel, nee, dan al... willen ze zo nodig gaan vissen of gaan schaatsen of weet ik veel wat. <laughs> um... Ja, aan de ene kant heb ik zoiets van: ja, zorg er dan voor uh, dat, uh, dat iedereen kan, doe het aan het weekend, maar ja, dan, nou. heeft het zo, uh, dan heeft het misschien weer niet zo'n uh, zo nut, zeg maar. Uh, misschien dat dat het is, dat weet ik, ik, ik weet het niet. Ik maar, zal uh, ik het even voorlezen, die demonstratie aanstaande? Even kijken, en het, het zit op mijn Facebook, of nee, niet op Facebook, maar op. Ik dacht dat ik het op mijn Twitter-account had staan. Zal ik het meteen even voorlezen? Ik hoop dat we nog in de lucht zijn. Ik denk het wel, want ik zie dat alles nog goed loopt. En hoor, ik hoor, ik hoor, ik hoor. Ik hoor een muziekje op de achtergrond. Ja, dat komt, ik open de Tumblr-pagina. Even kijken, waar had ik het staan ook nou, weer. Ja. Nou, dat gaat dan, oh ja. Um, ja, de, de Pediga aanhangers in Duitsland, er waren meer pediga-aanhangers dan tegendemonstranten. Er waren wel minder als wat ze verwacht hadden. 17.000 in plaats van 25.000 Maar er waren maar 3.000 tegen-demonstranten. Dus ik denk, nou, dat, uh, dat is goed nieuws. Actievoerders van Facebook Community Break the System. De grote opstand in Nederland veroorzaken. De bron komt van Omroep West. Oké. Okay. Nou oké, okay. dan komen ze naar Den Haag. Deensdag wordt op het Malieveld gedemonstreerd tegen de Nederlandse overheid. Onder de slogan Break the System wordt door de actievoerders een nieuw politiek systeem geëist. De, orga... nou, de organatisoren. Uh, van de manifestatie verwachten duizenden deelnemers. Op Facebook zijn meer dan 16.000 mensen lid van de Community Break the System. En meer dan 4.000 daarvan gaven dinsdag naar het Malenveld te komen. De groep zegt niet verbonden te zijn aan een politieke partij. En op te komen voor de belangen van alle Nederlanders. Ons doel is om de burgers centraal te stellen. En Nederland weer humaan en sociaal te krijgen. Met als gevolg een gezonde economie staat op de website van de actiegroep. Dit kan alleen gehaald worden wanneer er ingrijpende veranderingen plaatsvinden in de politiek, de wet en onze samenleving. De Nederlandse regering doet het slecht. Break the system vindt dat er nogal wat misgaat in Nederland. Rijken worden rijker en armen worden armer. Er gaan miljarden euro's de grens over, terwijl ruim 2 miljoen Nederlanders in eigen land onder de armoedegrens leven. Onze ouderen worden financieel uitgekleed en aan hun lot overgelaten. De zorg gaat al jaren achteruit. Minder kwaliteit, minder dekking, minder menselijkheid, minder verzorging. En toch moeten wij, het volk, elk jaar meer premie betalen. Meer eigen risico betalen en vervolgens maken de zorgverzekeraars meer winst. Inmiddels heeft Break the System een uitgebreide programmering voor 27 januari klaarstaan. Waarbij je een serie mensen op het Malieveld zal speechen over de problemen in Nederland, al dus omroep West. Ja. Ja? Ja, ik heb gisteren ook nog met, iets met jou gedeeld. Uh, ik ga even kijken of ik het terug kan vinden even kijken even kijken of ik het kan vinden dan zoek ik even jou op, op uh, dan hoop ik ga uh, ik het terug kan vinden oh ja uh, anonymous Nederland uh, die volgen onderhand op Nederland. En Anonymous heeft een nieuwe operatie, in, het, in, in, in die loopt al een tijd. Oh, uit. ik heb het gelezen, ja, ja, ja. De operatie die op dit moment een van de vele waar ze mee bezig zijn, is, is uh, Wake up Holland. Ah, Word ja. wakker Nederland. En de ja, tekst die ze uh, pas gepost hebben is, Goedenavond Nederland, het wordt eens tijd om wakker te worden dat je op onze site bent gekomen betekent dus in ieder geval dat jij weet dat er iets mis is in het land. de Nederland van deze moment wordt geregeerd door 1% van de mensen en de 99% betaald we mogen geen mening hebben uh, alleen als deze overeenkomst met die van de regering de media en de regering we spelen het volk tot gehoorzame schaakjes die geen vragen stellen en alleen maar ja knikken. De media werkt die keihard aan Ondertussen mogen wij onze portemonnee leegtrekken. Ja. Oh, oh, oh. De Spanjus verbouwen hun paleizen voor miljoenen euro's, terwijl wij worstelen met het betalen van onze eigen rekeningen moeten wij hun een beetje voorzien van uh, constant nieuwe fondsen. Terwijl de mensen hier op straat leven en wij maar moeten blijven inleveren en inleveren. Pensioenen worden geroofd en leeggetrokken, banen verdwijnen en worden vervuld door mensen uit andere landen. Steeds meer zorg wordt onbetaalbaar, medicijnen moet je sowieso zelf al betalen. Je bent hier dus aangekomen om deze omdat je hier genoeg van hebt, je bent hier een beetje verandering te zien. Wij verwachten je al, wij zijn Anonymous ik moet altijd denken aan um, er is een spreuk van Elf uh, uh, en nee, dan wil ik niet het, het dier maar de Animal Liberation Front uh, die zegt van um, uh, de, in Engels is de spreuk uh, if not now, when if not you, who dus ik uh, krijg vertaald naar het Nederlands um, uh, al als niet nu Wanneer dan? Uh, als jij het niet doet, wie dan? En dat is wat, denk ik, veel Nederland dan in zijn oren moet gaan knopen. Van kijken naar anderen van, die moeten opstaan, die moeten wat gaan doen. Maar er verandert pas wat in Nederland als mensen zelf naar zichzelf gaan kijken en zeggen van, ik moet het gaan doen en ik moet nu iets gaan doen. Dit is wel een stukje reactie naar de radio geworden. Ja. Ja, mensen. Ja, we zijn een onafhankelijke zender. Ja, we ja. zijn niet uh, onder de paraplu van de NOS... ...die de hele dag berichtjes uitzendt... Ja. ...dat alles heb We yet. zijn een publieke zender. Non-profit. En we zijn... Uh, we zijn een non-profit radiozender. Aloha radio is onafhankelijk, niet commercieel. En uh, we zijn... Uh, ja, voor iedereen eigenlijk. Hè? Gewoon voor het gewone uh, klootjesvolk. Ik geloof dat het gefilmd wordt hier. Hallo. Bye bye. En uh... <laughs> Oké. Okay. Nou, ik heb nog een hele leuke jingle. Moet je eens horen. En hier zijn Jacco en DJ Jaap op Aloha Radio. En hier zijn Jacco en DJ Jaap op Aloha Radio. Leuk, hè? <laughs> en dan heb ik er nog eentje, even kijken hoor En die klinkt namelijk, even kijken hoor uh, Ja, deze Daar komt ie Man bijt koen. Een programma om rouw in te bijten Alleen voor echte mannen Bij Aloha Radio En die heb ik zelf gemaakt, hè, die laatste. Ja, en dan heb ik er nog eentje. Even kijken, hoor. En die heb ik ook zelf... Die heb ik zelf ook gemaakt. En dat is deze. Komt Hallo Radio, voor, voor jou. jou! En uh, uh, voor jou had ik een echo over gedupt. En ik heb de stem versneld, dus echt. En dan kan ik er nog eentje. Even kijken, hoor. Um... Oh, ja. Ah, kijk. en ja, Daar hebben we ook al gedacht. Kijk hier. En hier is Jacco op Aloa Radio. Hoe vind je die? man. Mooi, hè? En ik vind deze ook zo prachtig. En hier is Jacco op Alnoa Radio. Ik bedoel, hè? Deze. Man bite, cool. Een programma om rouw in te bijten. Alleen voor echte mannen. Bij Aloha Radio. Eh, uh, wat ik mij gaat doen? Kalderijs nou Nou, ik heb. Uh, ik, ik wil een mannenprogramma maken voor echte mannen. En dat heet man bij het kont, een knip ook naar man bij het hond. Maar het is uh, een mannenprogramma, een programma met ballen. En dat gaat dus over wat mannen beweegt. Waarom doen mannen altijd zo stoer? Waarom zijn ze altijd haantje daarvoorste? Maar je hebt ook hele gevoelige, zachte uh, mannen. Uh, uh, uh, je zou wel bijna kunnen zeggen wartjes, maar het zijn wel mannen. He? ja en je hebt homos natuurlijk die heb je ook maar toch zijn het mannen nou ja zo heb je allerlei variaties je hebt bouwvakkers je hebt kantoorlui je hebt directeuren captains of industrie je hebt gewone gewone doorsnee burger die gewoon elke dag met zijn bootje om trommeltje naar zijn stiefelt. het zou op de fiets tram auto Bus of metro, en zoek het maar uit. je hebt de keuze. En wat ga je in die show doen? Ja, dan kan ik bijvoorbeeld uh, bepaalde onderwerpen aansnijden, hè, wat mannen beweegt en zo. Uh, dus uh, ja, uh, uh, wat is mannelijkheid? Hè? Uh, ja, het is niet alleen maar stoer doen, bier drinken, vechten en weet ik veel wat. Maar eh, Ja. Eh, echte mannen, weet je wel? Mannen met ballen. En ja, je hebt dan mannen die dan. Eh, die, eh, ja, oké. Okay, eh, die bijvoorbeeld over vrouwen bijvoorbeeld denken. van. Uh, pff, uh, ga lekker de afwas doen joh, ga lekker koken, mens, weet je wel. Oh. <laughs> Kijk, dat soort leuke dingen, weet je wel. En een beetje tegen draad. Tegen het feminisme in. En ik vind het zelf. Gewoon mannen en vrouwen gewoon gelijkwaardig zijn. Weet je. We, hebben, we kunnen wel zeggen. Vrouwen zeer geëmotioneerd kunnen, kunnen reageren. En op mannen. Al oh, hebben ze zoveel pijn op hun tanden bijten. En zogenaamd eh, net doen. Alsof ze niks voelen. Maar de tandarts bijvoorbeeld. De ene die zit helemaal verkrampt. In die tandarts toe en de ander die denkt: Van nou, joh, veel succes en ga je gaan? En die denkt: Zo so wat. Ja, nou ja, ik hou ook niet van de tandarts hoor. Nee. Nee. Uh, en het is nogal vrouw ook. <laughs> ja. Ik heb in de van de week op mijn werkwoorden mop, en ik probeer het te herinneren, maar ik kan het echt niet. Uh... Shit, man, ik kan hem even niet herinneren. Dus, heb je nog muziek? Ja, ik heb nog uh, heel leuk muziekje, moet ik even zoeken dan. Ik weet niet of jij al bericht hebt af voor een kaartje, maar ik weet ik niet. Dus... Nee, uh, ik hoor ook helemaal niks. Ah, nee. Kijk, gaan leuk muziekje. Laten we nou eens uh, een eigen werk nemen. Even kijken hoor. Uh, eigen werk, lang geleden alweer. The, ja, ja, ja, ja, deze is leuk. Kijk, daar komt hij. Het nummer heet La La La La La. la. Daar komt hij? Hij moet wel natuurlijk wel... La, la, la, la. Ja, ja, La La La La La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 ja, ja, la la la la kom, hebben we serieus? ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, La la la la ja, la La la la ja, ja, ja, ja, Tikken me nog op douche. Jezus Mina Wat wel leuk om te doen Wat een idioot liedje Ongelooflijk uh, die, die gaat nou ook een beetje filmpjes maken en zo, dus die gaat de YouTube de Aloha Radio de YouTube kanaal vinden. Ja, ik heb een kanaal uh, waar ik dingetjes op zet maar ja, ik kan natuurlijk met, dat, uh, met die bambus, kan ik natuurlijk ook uh, uh, aan de haal weet je wel, leuke filmpjes maken en dan dat uh, op uh, via bambus uitzenden dat mensen gaan op de site van Aloha Radio ook beeld kunnen zien, hè? leuke grappige filmpjes maken ofzo en misschien kunnen we wel eh, iemand vinden die eh, leuk vindt om een, een rolletje te spelen dat nog leuker te maken want hoe meer mensen, hoe meer lol er, en er zijn misschien wel mensen die nog leukere ideeën hebben als ik om een grappig filmpje in elkaar te toveren weet je. Oh vast wel, denk ik. <laughs> Oei, oh, dat, uh, dat was toevallig uh, van het weekend, ja dat, ik wist dat ook vast te laat. Was er een uh, bijeenkomst uh, bij de kathedraal en hmm. was voor het weekend, uh, voor dat geval, was die open. Aha. Uh, en dat is op zich is dat best wel bijzonder, want zo vaak is die niet open. Dus <laughs> Dat, uh, had, had ik het maar geweten. Oh, ja. Maar ja, dat zei altijd niet dat het na die tijd... Uh, nou ja, ik, uh, ik, ik, ik heb dus die, die set van uh, het dierenorakel orakel. En um, um, ja. ik ga me even openmaken. Uh, ja, mocht er iemand luisteren, je kan aan, uh, op mijn Facebook even, een, in het Facebook-chat berichtje zetten als je een Skype van me hebt kan je Skype, als je de Skype van Aloha Radio van Jaap hebt kun je daarheen. Uh, wat kunnen we of nog meer je kan een WhatsAppje sturen je kan dus in feite van alle kanten ook dus er is geen excuus voornamelijk dus en dan nu, ik ga het eventjes uh, even meer naar voren halen op mijn Facebook delen nu! Online! Druid Animal Oracle Als er niemand komt, trekken we geen kaartje, we trekken een kaartje voor jou. Eens ja, dus even kijken, hè. Simpel. Oké. Okay. Misschien handig, uh... <laughs> Maar de, de, de, het boekje wat er, wat er staat is op zich best wel grappig. Um, uh. En dan staat het van ja, de mens uh, heeft vaak last van een superioriteitsgevoel ten opzichte van al het andere in de natuur. En als je dat uh, in staat zou zijn om dat op te geven, het jezelf beter voelen, vinden dan dieren en dan de natuur, dan zou je kunnen leven in gemeenschap met die natuur en een onderdeel worden van die natuur. En niet zoals nu er dan van afgescheiden zijn. Nou, sommige mensen die, die hebben al een waardering voor de natuur. Dus die hebben daar geen last van. Um, mens en natuur is in feite altijd één geweest. Maar de mens vindt zichzelf zo verheven boven de rest. Dat hij zichzelf buiten die natuur uh, heeft geplaatst. Nou ja, en dan zie je ook wel om je heen wat er gebeurt, zeg maar. Uh, de meeste dieren hebben unieke eigenschappen. Kijk maar naar het luidpaard wat verschrikkelijk hard kan rennen. Uh, uh, dolfijnen en honden en ja, ja. aardappelen die ontzettend slim zijn en die je van alles kan leren. Zeg maar. Dus. Uh, ja, dus, dus er is best, mensen denken altijd dat ze niks kunnen leren van dieren, maar dat is helemaal niet waar. Ja, we kunnen heel veel van ze leren. We hebben ook leren vliegen van de dieren, toch? Van de vogels. Nou, ja. ja, ik bedoel, en, en heel, veel heel veel dingen uh, die men perfectioneert, zeg maar, die heeft men toch uit de dierenwereld. Uh, stroomlijn, uh, stroomlijn van, van, van, van auto's, van vliegtuigen. Ja. Kom uit de dierenwereld. Klopt. Dus um, ah ja, uh, daarom dus het heldere dierenorakel wat we dus hebben en uh, de druïden bestaan helaas niet meer. Er zijn ook wel mensen die zich nu als druïden uitgeven. Ja, ik zie dat nou wat serieus. Ja, mag mag ik mensen die ja. doen een schriftelijke opleiding jaar, en die vullen wat vragen in en die lezen wat boekjes en nu moeten ze krijgen dan druïden terwijl een druïde in de vroegere tijd echt een, een geneesheer was ik, om als voorbeeld te noemen ik ben een keer met een druïdengroepje of een druidengroepje mee in het bos in geweest wezen wandelen en als ik dan aanwee en dat waren dan zogenaamd volleerde druïden die de druïdengraad van de Obot hadden bereikt en als ik dan tegen die mensen vroeg van nou, wat is dat voor een boom uh, hoe heet die bessen ja jij had dat natuurlijk geweten aha die, die had ja, exact een verhaal over alles kunnen we zelf dus het feit ja. dat zij dan niet weten ja ik mijn vraag. dan heb ik mijn vraagtekens bij zo'n opleiding ja. Dus we kunnen het zo doen, Jaap. ja? Zou jij, zou jij persoonlijk een kaartje willen hebben? Ja, ja dat lijkt me wel leuk. Dan um, doen we het zo. Um, ik ga gewoon uh, kaartjes husselen. Dat is zo. Ik zeg jou wanneer ik begin met husselen. En op een gegeven moment zeg jij gewoon, uh, jij kan mij zien nou, hè? Ja. Oké? Okay. Nou, ik, ik ga gewoon, uh, ik kijk of ik het beste kan. Ik ga gewoon, uh, zo kan ik het, ze zijn zo groot, dat is het probleem. Oké, okay, ik ga gewoon kaartjes afpakken en op een gegeven moment zeg jij ja, stop. En dan uh, dat kaartje wat ik dat moment bovenop heb liggen op de stapel, dat is hem. Ja? Oké. Okay. En stop. Oké, okay, dan is dit. Hier is hem. En dat is een hele mooie, dat is het evenzwijn. Het evenzwijn. Maar een Chinese sterrenriem is een, een zwijn, een varken. geen toeval, hè? Knorretje. Mooi ja. is stel, hè? dat, hè? Dat soort dingen dan toch altijd weer uitkomen. Ik ga hem dus even in het boekje nu opzoeken. Uh, de, de keltische naam daarvoor is Tork. En de sleutelwoorden die erbij passen zijn krijgersgeest, leiderschap en richting. Nou, dat zijn het. bladzijde. Voor. En de bladzijde is bladzijde 38. Oké. Okay. Dus daar beschrijven ze de kaart gelijk bij. En, um, um, de kaart laat een evenzwijn zien in het bos. Op de voorgrond ligt een bronzen karnix, dat is een boezem van hoorn, waar ze dan een blaasje. Uh, met de mond in de vorm van een zwijnenkop. Een dergelijke krijgerstrompet is gevonden te krampijn in Schotland. Op het pad ligt een andere vondst uit Schotland, de Zwijnensteen. Alle pictische koningen in Schotland zwoeren hun eden bij de, de Zwijnensteen. Aan de andere kant van het pad op de kaart zie je een verlaten bronzen krijghelm met een beeltenis van het zwijn erop. Deze helm is laatst gevonden in Pau of Wales. Op de voorgrond groeien bijvoet, paardenbloem en wilde asperge. Het evenzwijn kan je openen voor de geest van de krijger en je helpen met het vinden van richting in je leven. Dit wilde. Een sterke dier roept je mee het bos in om het geheim te leren kennen over jouzelf en jouw plek in de wereld. De Rituele zwijnenpaden uit Wales, Cornwall, Ierland en Schotland staan ook in de innerlijke wereld. En als jij deze paden volgt, kom je oog over en oog te staan met een dier dat de wilde en ongetemde kracht in elk van ons belichaamt. Kijk hem goed aan en je zult ontdekken dat hij de godin vertegenwoordigt. Zijn huid is helend, hij kan je inspireren door poëzie en muziek en zijn oerkracht kan jou tot leider of hoofdman maken. Aan de andere kant, iedere, kant zit, iedere kaart zit ook een andere zijde, zou deze kaart ook kunnen duiden dat je het gevoel voor de richting in jouw leven bent kwijtgeraakt. Dat je even niet weet hoe nu verder. De, oplevering van deze <coughs> <Sorry>. <coughs> de overlevering laat een nauwe band zien tussen waanzin, varkens en zwijnen. Op speelsniveau beeld de morrisdanser deze gekte uit als hij bij, met het publiek met een varkensblaas. als slaat, ook wel een voetbal tegenwoordig op ernstig niveau werden mensen die gek werden vaak als zwijnenhoeders ingezet lijn praten met de varkens toen hij gek was en tevens werd het beeld opgeroepen dat gekte en inzicht vaak heel erg dicht tegen elkaar aanliggen wijsheid en gekte ook Soms moeten we gewoon door de ergste periodes in ons leven heen, zodat alles kapot kan en uit de ruïne iets groters en diepers ons leven kan binnendringen. Het evenzwijn is de zendeling van de verschrikkelijke moeder, die heel streng is, maar ook lief is en goed voor jezelf. Soms is het nodig dat in jouw leven een periode van vernietiging te keer gaat, want pas na de vernietiging kan de schepping en wedergeboorte plaatsvinden. Oké okay dan. Dat was hem. Mooi verhaal. Ja, ik hoop dat je er wat mee kunt. Zo niet. Ja, maar dan. Je zult mee moeten doen. <laughs> <laughs> ja, ik ben niet zo als... Uh, ik, ik, ik, ik kan... Ik bedoel, ik, ik, ik ben niet zo als, zeg maar... Laat ik het netjes zeggen, als anderen, zeg maar, die dat die altijd zeggen dat die kaartjes het goed hebben. Uh, ja, het kan... Maar soms heb je gewoon een toevalstroom. En, en soms komt het net op het moment dat je zegt van... Ja, ja, er zit best wel wat in eigenlijk. Weet je wel. En het is... Het was, het was gisteren... Er was toevallig, een dat? Volgens mij, nee, het was net een tv. Het ging over iemand die, die, die een drugsverslaving had. En zij... Die... die, die de, een extra slaafte die, die daarbij, die, die daarbij bij heel die zei van... Soms moet eerst alles echt kapot gaan voordat iemand inziet dat het, dat het weer beter moet, zeg maar. Soms moet je echt totale vernietiging hebben. Moet iemand helemaal aan de grond zitten, helemaal in de put zitten. En dan pas komt het inzicht van uh, zo kan het niet verder. Oké okay, dan. Ja. ja. Ik ben geen psychiater, ik weet het niet, maar... Het lijkt iets van uh, er lijkt wel iets van, uh, van logica in te zien. Vind ik zelfs. Mensen, jullie kunnen skypen, DJ.Jap. En dan kom je in de uitzending en uh, dan kan je een druide kaartje trekken bij Jacco. Ja. Ja. En anders wordt er niet getrokken. Ik bedoel, uh... <laughs> Dat <laughs> komt, komt door die jingle van, ja, daar komt dat door. Het het slechte in me naar boven, echt. Oh, oh, oh. Krijg je dan weer, ja? hè? dan krijg je allerlei klachten naar die tijd. Oh jee, oh jee. <laughs> uit de hand. En hier is Jacco op Alnoa Radio. En hier, en hier. Ah, ja. Wat was uh, dat? Oh jee. En dan hebben we uh, vanaf 4 februari, woensdag 4 februari. Man bij het Een programma om rouw in te bijten alleen voor echte mannen. Bij Aloha Radio. Lachen, hè? Ja, lekker muziekje. Ja, doe maar Ook Ook rechtervrij, hè? Ja. Doe, maar, doe maar een lekker muziekje. Dan... Oké, okay, dat gaan we eens even doen. Dat zijn allemaal Ja, we hebben prachtige muziek, hoor. We hebben ook la Latijnse muziek, hè? Vrolijke klanken uit het zuiden van... Nou, Zuidelijk Amerika zeg maar hè. Moet wel even kijken. Letten. Oké, okay, dat is uh, El Santo met no pares El Santo. Hier komt hij. De parte ja, de ja. Come on, come on, come on. Santo Waha. Pum, pum. Cada vez que veo que mueve tu pum pum pa lo mueva aquí, no mueva allá, eres la vis on setar, girl, quiero tener una cita contigo en la pista, en la disco discoteca, como se diga, casualidad, cuando son la divina, si yo no discrimino soy si en una gringa. Een mooi nummer, hè? Het zwengt de pan uit. Uit de wokpan of de koekenpan. Wat je wil, toch? Hello. Hello. <tie> <tie> hmm. Ja, en als je luistert naar Aloha Radio op de zondagavond 25 januari 2015, en de klok zegt dat het zes minuten. Over tien is in de avond. En hier zit ik met een heerlijk jackie tussen mijn vingers. Provocerend te roken zo voor de camera. Alleen Jaco ziet mij. Maar u kunt mij ook zien als je dat leuk vindt. Je kan naar de Skype gaan, DJ.jaap is het Skype adres. DJ.jaap, dus DJ.jaap. En dan kan je meedoen en dan kan je een druïde kaart trekken bij. Jokko, ja. Onder andere. Onder andere, ja. We hebben. Oké, nou, oké. Is er iemand uit jouw uh, kijklijst online? Ik zal eens even kijken. Kijk okay. mm, eens. Hmm, even kijken. Nou, we gaan eens even snuffelen, mensen. Ah, kijk, daar vind ik de Facebook adres eh, al. Mijn broer, mijn broertje heeft. Ah, karaoke bij Teun en Rietbruin Was super gezellig. Wat een talent, hè? Mijn tutje. <laughs> Dat is mijn schoon, Misschien kunnen we. Ja. Oh. Dat is mijn schouders, hè? Ooit was die tijd toen wij nog jong en Dat mijn broer op op tafel grond. hou oh, was niet thuis, maar dat geluk Toen, toen was het uh, toen was hij afgelopen. Oh. Hebben we niet slecht? Nee, dat was mijn schoonzusje. Ja. Mij, het is de laatste keer dat je mij Ja, kom op, te van de vloer. Ja, ja. Voor ja, was die tijd: toen wij verliefd en samen waren. Nog jong en onder zon! En dan ze stor. De uur snel voorbij. Mooi, Ja, Maar dat geluk. Ja, het zou wel weer genoeg geweest <laughs> Zo'n jongen, joh. Maar ik vond het wel goed. Ah, het is heel erg netjes. Moet ja, het is heel leuk gedaan. Ja, ja. daar zou je best wel wat mee kunnen doen. Het zou best wel uh, op. Uh, ja. Ja, je rustig op de tv na het ja. dus, nee Ja... Ik had gedacht dat hem nog jou nog Ja. bellen. zou online zijn en dan... Uh... Uh, even kieken, hè. Zullen we eens even kijken of we hem erbij kunnen halen, weet je wel? Dat zou leuk zijn. Hé, hey, waar heb ik hem nou, Dom? Uh, ik zie wel Marcus, Ridder Radio. Ja, dat kan ook maar die zal waarschijnlijk dus niet reageren. Toevoegen aan vergadergesprek. We gaan het proberen. De andere partij kan u nog niet zien. Klik op de onderstaande knop om uw video te starten. Dat had ik toch al gedaan. Hallo Jacco. Hallo. Ja luisteraars, jullie kunnen het niet zien. Jacco en Marcus. Even kijken. Ja, zal die overgaan? Ik hoor nog niks. Ik hoor nog niks. Marcus, als je luistert. Allee, de radio. Kijk, we zoeken contact met jou. Marcus Italo. Jammer, jammer, jammer. Hij neemt niet op. En ik hoor hem ook niet overgaan. Oh, shit. Oh, dan nou ben ik Jacco ook al kwijt. Potjomdozie, we gaan hem ook nog een keer bellen. Ja, hallo, hier zijn we weer. Hij nam niet op, hè? Ja, ooit okay. nou. Ja. Even kijken, of, uh, Ja. Hij nam niet op, wat jammer nou. Maar ik kan, ik kan, uh, hoe heet die? Uh, uh, Herman niet vinden. Wat raar, ik had dan dat toch ook tussen staan? Misschien kan jij hem even bij het vergadergesprek toevoegen? Dat weet ik niet. Oh. Oeh. Of Sunset. Ja, die heb ik hier niet in zitten. Oh. Ja, ik heb er ook niet, maar maar ja, gebleven is hij niet, man. Wat zeg je? Dan nou ga je een man bellen? Nee, ik zeg, dat had me wel hartstikke gezellig. Oh! En, uh, <lacht> dus, uh, nee, die niet in mijn vrienden. Uh, een meidje, nee, zeg maar. Dus... Uh, nee, ik zat... Uh, ik heb vanmiddag even tv gekeken. Heb ik... Uh, in mijn statie, ik ben even, eigenlijk voornamelijk in de rondte geweest. Foto's. Uh, foto's maken. Foto's. En eigenlijk best wel, vind ik zelf... Een hoop leuke foto's uh, gemaakt. Je, je klinkt een beetje zacht. Ja, ik weet niet wat het is. Ik het het, het klonk je harder. Ik heb weer mooi in uh, Nou ja, ja, nee, de microfoon staat compleet vol Ja, nou, zie. Oh, hij was even. Effe... Ja, maar dan moet ik echt gaan lopen schreeuwen. Ik geloof oh. niet even duren, dat het buren dat lukt. Oké. Het probleem wat je laatst in ieder geval had, dat was ook. Uh, uh, dat dat, dat, dat, een, dat een probleem hadden ze bij Fama Radio ook. Dat er heel veel dingen niet gingen. Dat ja. heel veel dingen niet, niet werkten. Of ideeën of wat dan ook, zeg maar. Al uh, ja. toe gebeurt dat. Het verbaast me trouwens dat, dat, dat sites als News nog in de lucht zijn. Ja. Ja. Het verbaast me eigenlijk is van allemaal. Dus uh, ik uh, zit even om zitten een beetje rond te kijken. Ik heb een één account gesloten en ik heb net een nieuw account aangekomen. Maar gewoon compleet anoniem. Nou, uh, dat leek mij beter. Ja, dat heb ik ook met foto's maken, hoor. Dat heb ik ook heel vaak over mij. Eindelijk... Ik zie Herman Tecklenburg erbij komen. Nou, als jij die er nou eens echt bij haalt dan. Toevoegen aan ah, een ver, vergadergesprek. Dat moet kunnen, en anders dan flikker mij er maar uit en dan gaan ze niet helemaal. Ik denk, uh, goeiemorgen Herman. Goeiemorgen. Ja, eh, nu heb ik je alle twee. Ja, gezellig. Ja. Je bent in de radio-uitzending van Aloha Radio. Twee voor de prijs van één. Yes. En en, je, en dit is speciaal voor de luisteraars, waar? In de, in de Nederlandse laaglanden. In de Nederlandse laag, jij hebt ook hoge, hoge Nederlandse landen dan? Nee. Nee. nee. Dat nee. is niet de duinen. Nee. Helemaal niks. Het is allemaal zo plat als een pannenkoek. Oh. Oh. Totdat je op de fiets staat. Ja, of okay. fijn. Zullen we er dan maar iets zelf van maken, geloof ik? Maar um, we hebben hier wel sneeuw gehad. Sneeuw? En, en nou, dat even kijken. It's, alleen uh, alleen niet in Den Haag. Het <laughs> is nu wel over halverwege uh, januari. Uh, ja, dan ja, kom je uit, het is winter. Yes, it's wintertime. Wintertime, yes. Zo. So. En, is, uh, en is, is er ook frost? Zo, ik, ik, ik zit altijd te dromen zo als het winter in Nederland is. van een elfsdaagse nog. Ja, het heeft wel gevroren inderdaad. Hé? Hey? Het heeft gevroren. Althans, uh, ja, in heel Nederland heeft het wel gefroren hoor. Een paar dagen terug. Uh -huh. Ja, het heeft hier lekker gesneeuwd. Oh, dus, uh, ja, het, uh, hier is het nog steeds gehoorlijk, hoewel vandaag, voor de eerste keer in vier weken is het een grijze lucht in de morgen, een beetje koeler, maar als je het weerbericht zo leest, dan zegt het ook weer, de grijze lucht gaat afbranden. En dat betekent dat het bij de tijd dat het ongeveer één uur is, is ongeveer en. Ja, 27 tot 28 graden worden. Zo dan. En ik heb, en ik heb, en ik heb een dochter die meer te zuiden hier van, van woont. En die woont wel aan de zeekant, maar daar was het 31 gisteren. Zo, dat wel zo. Lekker, heel... lekker, ja. Ja, dat is wel heel warm, ja. Ja, zo is het. En anyway, hoe is de toestand in Nederland? Is het, is het, wordt het een beetje beter, de salarissen gaan omhoog en de prijzen in de, in de supermarkten gaan beneden, zoiets? Uh, ja, ja, zoiets, ja. Klopt. Zoiets wel, zeg je? Dat beloofde ze te mensen. De armen worden armer en de rijken worden rijker. Maar dat geldt niet alleen voor Nederland, dat geldt ja, volgens mij voor de hele ons... wereld. Wereld. overal ik hoorde van de week een leuk feitje dat de rijkste 1% van de wereld samen meer geld hebben dan de armste der wereld. Ja, of wereld uh, dan, uh... dan die andere 99% ja, dan die 1% we... heeft meer geld dan die 99% andere procent andere ja, ja. En, en, en je ziet dat als een groot probleem hè? ja er hoeven geen problemen te zijn als je alles een beetje eerlijk zou verdelen. Sociaal of financieel meer? Een beetje in het midden. Voor alle twee wat. Een beetje sociaal te je? Ja, wel sociaal in ieder geval. Maar ik vind ook uh, belangrijk natuurlijk. Kijk, bedrijven zijn natuurlijk ook belangrijk. Je ja. moet, kijk, als, kijk de, um, als ze jagen uh, vaak rijke mensen weg door bijvoorbeeld de belasting te verhogen. En ja, de armsten die dus niet het geld hebben om het land te ontvluchten. Ja, ja. ja. Maar ja, goed. Maar ik zie meer ja, in een beetje sociaal-economisch systeem. Nou heb ik hier iets. Ja, misschien zal er wat vreemd klinken bij jullie, maar uh, dat we nogal op het einde van de wereld zitten, zo gezegd. Maar uh, het is zomer, en, en meestal vind je dat er veel Lugische jachten zo, die rondom de wereld kruisen, rondom die tijd onze kant uitkomen. Mm -hmm. even, even, even voor de luisteraars. Hermes, maar, ja. Even. In, deze, in het begin van de week ja. kwam er een een, ...een luxe jachtmotori had binnen en die, die behoort tot een, tot een Rus, een, Russische ga, eh, een directeur van de vodka van de wodkafabriek die er is in de wereld. Mm -hmm. Hij woont wel niet in Rusland, want hij heeft een beetje bonje gehad met Putin. En toen okay. zei hij tegen Poetin, jij blijft met je handen van mijn business af en ik blijf niet in je land werken. Dus uh, hij woont in Zwitserland en Poetin vond het wel goed. Maar die, die, die luxejacht die op het ogenblik hier in de haven ligt, die kost hem 36 miljoen dollar. Zo dan. Dat is een ja. boel geld. Ja, het is een mooie schuit ook. <laughs> ja, dat geloof ik. Graag. Dat, dat, dat, dat, dat is inbegrepen natuurlijk ook de helikopter die, die op dek staat en zo. En maar er is nu ook een, heel, een, een mooi bedrijf uit ontstaan vanaf hier de die dan die in open voor een tijd in de, in de zomer komen. Maar praat en, even door, want ja, dan kan ik even naar het verhaal. Ja, de, de gasten op zo'n zo boot die, die kunnen dan op het land doorkruisen. En dan wordt van alles, als ze, wat ze willen zien, wat, wat eigenlijk nu Zeeland is, die, daar kan van verzorgd worden. Eh, en, en, dat en een bedrijf die verzorgd wordt dat alles goed eerste klasse aan boord geleverd wordt. Dus uh, het is een hele business. En als je dat zo dan ziet dat al die schuiten groot en klein binnenkomen, dan sta je wel eens even eventjes te kijken en zeg nou, waar komt al dat geld vandaan? Well, er moet nog wel heel veel vodka gezopen zijn voordat een schuit op water kunnen komen. Nou ja, vodka is de nummer één drank in de wereld. Ik zou het niet weten, ik drink het heel, heel, heel weinig. Ah, nou, stond toevallig in de overzicht laatst in de krant. Ja. Wat kan veel. Dat, in dat overzicht stond, vodka stond op 1, wijn, ja. uh, wijn stond op 2, ja. uh, bier stond op 3. Uh, Alleen maar op 3. Bier stond op 3 en uh, op 4 stond whisky. Oh, maar ja, alleen klasse mensen drinken whisky, hè? Uh, Laat la la la la ik het zo zeggen. Alleen klasse mensen drinken klasse whisky. Mijn bikke paarden. Ja, je hebt gelijk. Kijk, je ja. wil natuurlijk niet doodgezien worden met een gewone fles Jack Daniels of Johnny Walker. Ik bedoel, dat is gewoon uh, paardenzijk. <laughs> ja. Dat is, dat, dat is zo een niet eens fles. genoeg om. Dat is dan niet zo, goed doen, het, om verf mee af te krabben. Zo, so, Jaco en flash Teachers doe je niks. Nee, daar krab ik verf van de posten mee. Nee, niet. Ja, ja ik, met, met zoiets, ja, daar kan, kan je de ruiten mee wassen. Ja, ja, ja daarom, ja. dat is gewoon, ben je Even de zeen erover. Even de zeen erover. <laughs> nee, maar ik heb die foto's gemaakt, uh, Herman, voor mensen die uh, tijdens de aanvallen op hem Moesten vluchten naar ja. Apeldoorn en tijdens die route zijn we natuurlijk Heb, heb je die op Facebook gezet? Ik nu? heb de foto's die staan op Facebook en je kan ze erop klikken en dan kun je ze groter maken. Ik kan ze nog wel even doorslaan. Door, Oké, okay. door okay. dan zal ik uh, uh, de, vandaag nog zal ik even gaan kijken. Dominique ben ik vol geboekt. Een druk leven dus. Als je niet dus. druk dan, uh, dan deel ik ze nog een keer persoonlijk met je. En of, uh, dat tot uw leeftijd. Dan uh, geef je mij gewoon een keer een in-auders aan de. Kino, dat is dus zo, dan denk je. Uh, en dan mag ik, ik jou wel even vragen. Uh, hoe, hoe is het met onze uh, regeringstad? Ja, hoe, met de regering, ja, het gaat een beetje zijn gangetje. Hè? Dus, uh, ja, ja. Dat, dat, want, zei, dat zegt me heel weinig. Ja, want uh, hoe heet het? Uh, oh, ik, ik weet dat Europa. Europa die heeft een uh, financiële injectie gedaan. In de e economie en zo. En uh, alleen Nederland en Duitsland waren tegen, want ze waren bang dat dat uh, ja, vaak zou aflopen. Dus ze willen heel veel geld, uh, ja, dus heel veel geld beschikbaar. En dat heeft in Amerika en in Engeland wel gewerkt. En als, ja, ik heb het juist uh, juist ook, uh, was het eer gisteren stond er een heel heel bladzijde in de krant over wat Zwitserland op het toonlijk gedaan heeft. Ja, ja, dat heb ik ook gevoerd. Op televisie. Ja, die, hebben, die hebben de boel ook een beetje, hè? Ja, dan wordt. Uh... De, de, de, de pot gestoord, als ze het zo zeggen. Dus, uh... Ja, die, ah, ja. die, die Zwitsers gaan het zwaar krijgen. Ja, die kennen het doen. Ja. Kijk, de heel weinig, weinig van, hè, van de wereldfinance. Uh, ja, ah. ja, dat klopt. Klopt. Die, die weet, die, die, Zwitserland heeft, weet altijd waar het geld van de wereld bevindt. Ja, dat zijn navelstaarders, hè, Zwitsers. Ja, zo is het. ja. ja. <laughs> Als je, ik, ik, ik, heb, ik heb wel met een paar Zwitsers gewerkt in de keuken. Ik begrijp niet waarom die chef Koks of Koks worden, worden want ze lachten nooit. Ja, dat zijn ze hè. Van grappen wisten ze niks, ja inderdaad Bro, ik, ik, ik <laughs> geloof niet dat je ze ooit naar een pub moet, moet nemen want dan, moet, nou, dan zou het me bevallen ik, ik vind het stukken mensen dat klopt mijn broer is er op vakantie geweest en er was een, uh, een wielrenner en die ging ja. op, op zijn gezicht boem en uh, toen komt er een vent die komt naar buiten dus mijn broer die denkt nou die gaat die man helpen nee wat denk je hij zegt uh, wegwijzen, dat is mijn stoep, dat is mijn stoep, wegwijzen en die schopte de dus die vent weg. Toch maar. Ik denk jongen, jongen, jongen. Denk nou, zeg, wat grof allemaal. Hoor. Ja. <laughs> wat een. Nou zeg beste mensen, ik moet weer afscheid van jullie nemen en van iedereen in Nederland die dan in zit te luisteren. Ja. En, uh, ik wens jullie nog een prettig week-einde. En dan hoop ik van de week weer eventjes bij te komen. Oké. Okay. Groeten. Oké, okay, groetjes Herman. Houdoe. Houdoe. Ja, Jaco. En weet je wat het leuke? Kijk, ik uh, je weet je, deze uitzending uh, wordt al uh, uh, ja, zeg maar, vermeerderd, gekopieerd, zeg maar. En vroeger deed ik het dan bij uh, archive.org uh, opslaan. Wat ik ook ga doen. Maar ik zet het eh, niet meer op de site. Maar ik ga gewoon het programma opnemen. En dan elke week een avond een keer herhalen zo. Leuk dat mensen het... Dan zet ik het er oh, dan bij. Dat het om een herhaling gaat. Dat kan men misschien aan de datum zien. Maar dat is leuk. Want dan kunnen mensen eh, ja, toch een beetje live meeluisteren. Half, ja, live. Het is een herhaling. Maar... Dan doe ik het niet meer via de ding van de, ja, hoe, hoe zeg ik het, van argument door. Herman is er nog steeds. Ik zie zijn beeldscherm. Jacco, ben jij er nog? Nee. Jacco? Jacco, ik, ik, ik probeer er tussenuit te komen, maar dat lukt niet. Even kijken. Ja, leuk. <lacht> Maar <laughs> op... ja, de blanke top hebt duinen. <laughs> ja, ja, dat lachen. Eigenaardig nou, heb je het soms af en toe. Maar dat heeft niks. Ik ga hem hier opdrukken. Maar, maar voor de mensen die het niet wisten, Herman komt uit Nieuw-Zeeland. Die zit in Nieuw-Zeeland. Hij woont yeah. er al heel lang. Heel lang. In Auckland, Nieuw-Zeeland. En hij woont hij al heel lang. Oh, 5, sinds sinds 1953? Ja. Sinds 1953. Juist, 1953. Ja. Ja. ja. Dat is heel lang. Is heel... Ja. ja. En mensen zeggen: Is dat niet te lang? Nee hoor, helemaal niet. Dat <laughs> <We> geloof <laughs> nee, ik graag. <laughs> maar mijn ouders, eh, althans mijn vader, die wilde vroeger gewoon naar Australië verhuizen. Maar ja, mijn moeder die wilde niet. Dus is het niet doorgegaan, maar ja, ach, dat denk ik, ja. Misschien, uh, ja, ik weet het niet hoor. <laughs> ik vind het hier ook niet echt fijn, ja. De laatste je jaren, zou, je zou het best naar je zin gehad hebben, hier, denk ik wel. Oh, dat geloof ik graag, ja. Ja, yeah. het is jammer dat, dat uh, ja, dat uh, mijn moeder niet wilde, maar mijn vader, was zo zoon, er... oh, oh, oh, jongens. Oh, ik zie het helemaal voor me. Ik heb een nicht die woont in Zwitserland, in Zuid-Zwitserland. Dat is dan wat uh, subtropisch. En die zegt: uh, de elke dag, als ik hier bezig zeg, heb ik een gevoel alsof ik op vakantie ben. En ze woont er al uh, nou, een jaar of ruim veertig jaar, zeker. En uh, ze getrouwd heeft uh, een paar kindertjes, twee kinderen, geloof ik. En toen was Hermann. Een weg. En ik zie dat Jacco ook de benen heeft genomen. Jacco, waar ben je nu? Jacco, waar zit je? Jaccoetje, waar ben je? Ik ga hem gewoon bellen. Ik ben aan schijnen. <tiedacht> ja, Jacco, waar ben je nou joh? Jacco. Hé Jacco, neem niet me op? Oké, okay, nou... Moeten we moeten het maar doen. Weet je, weet je wat ik ga doen? Ik, ik, ik denk dat ik eens uh, een plaatje ga draaien. Misschien, misschien worden we nog opgebeld door, door iemand die, die luistert, Weet je. Ja, jullie zien mij niet, hè? maar ik zie jullie wel hoor. Ja. Nou, dan krijgen jullie dit te zien. Ja, als ik straks online ben. Um, ja, ik moet nu wel doorgaan. Alles gaat door, hè. Alles gaat maar door. Oké, okay, nou, misschien ben je het zo beter te horen. Goed zo. We gaan een liedje draaien, beste luidjes. Nou. Ik ga eens even kijken wat ik... Uh... Nog kan spelen, want we hebben zoveel muziek, jongens. Weiden we hebben iets kaltjes, ja. Iets kaltisch. De Celtic Queen. De Celtic Queen Final. Daar komt hij dan? Heel mooi. Ja, prachtig liedje was dat. Dat was een heel lief liedje. Maar ja, ik heb zoiets van... Ja, ik vind hem een beetje te braaf, weet je wel. Ik denk... Nee, dat gaat hem niet worden. Het gaat toch niet worden. Maar ja, goed mensen. Het is nu even kijken hoor. Negen minuten voor half twaalf. Ja, en ik zie... Uh, onze vriend nog steeds niet, hè. F? Edwin Posse uit Rotterdam. Onze grote fan van Allo Radio. Dat is een hele aparte man. Dat wel, maar die moeten er ook wezen, nietwaar? Die moeten er ook wezen. Dus even kijken wat we nu wel kunnen pakken. Nou, ik vond het geen geschikt liedje. Ik, ik hou van uh, Celtic. Maar dan vind ik dit toch wel, ja, Celtic Instrumental Horror, Horror, Horror. Dan moet je het wel doen natuurlijk. Hé? En als ik hem niet aanklik, dan doet hij het niet. Kijk, daar komt hij. Ja, voetjes zonder vloer. Ja, dat was ook een kutliedje. Dus die gaan we ook niet meer verder afspelen. Wat een klote muziek is dat zeg. Echt altijd een keltische muziek. Zoiets als YouTube. of zoetje. Dus ik denk, nou gaaf man. Leuk. Dan ga ik draaien. Nou, ik ga nog één poging wagen. Als het volgende nummer net zo klote is. Als, als dit uh, stomme nummer. Dan plurk hem er helemaal af. Oké, okay, de volgende. Podcast. Huppel de pub. Podcast. Uh, 407. Maar motto zegt me echt niks. Zeeman, zeeman, over de baren, ja, weet ik veel. Uh, my name is Mickey Ryan, I'm lying still. In a lonely spot, near where I was killed. By a red man, defending his native land. In a place that they call Little Big Horn But I swear I did not see the irony When I rode with the 7th Cavalry We thought that we fought for the land of the free When we marched from Fort Lincoln that morning And the band they played, the Gary Owen brass was shining, flags are flowing In Vicksburg. For me, brother, and me, we had barely escaped from the hell that was Ireland in 48. Two lonely young lads who had learned how to hate, but we loved the idea of America. And we cursed our cousins who fought and fled. Bloody coats a bloody red Well, the sun never sets on the bloody dead Of those who have chosen an empire But we made a better life Somehow in the land where no man has to bow Dat je Ja, het is wel heel apart, hè? Het lijkt wel oorlogsmuziek. We gaan ten strijde tegen de Engelsen. Wij schotten, laten we niet over ons heen lopen. Wat denk je wel? Ik ben een fiere, trotse schot. Een rokje. zonder onderbroek. Een lul die zwengelt heen en weer tegen de binnenkant van een keel. En ik word er eigenlijk best wel een beetje hitsig van Aan de andere kant ben ik het gewend M'n die is van M'n die is van Bordkarton M'n die is van Ah ha die is van Bordkarton M'n die is Ak M'n die is van Bordkarton M'n die is Ah M'n die is van Bordkarton Ha I Ha Je yeah, Je yeah, Ha Voetjes van de vloer Je yeah, Je yeah, Ha Yeah, yeah, ha. Slinger, ik met met die lul. Hi, ha, ho. Slinger met een gegevraag. hop, kip. Lekker op de kip. Ja, hop, hop, hop. Voetjes zonder de voer, ja, ja. Hip, hop. Hip, hop, hip, hop, hip, hop. Hip, hip. Wat een... Wat een prachtige muziek mensen. Wat een fantastische... Muziek is dit. Hij is ongelofelijk, maar eh, ja goed. Nou, ik zie nog niemand. Edwin Posse zie ik niet. Ik, eh, ja, Marcus Italo zie ik niet... Wat jammer, deze programma wordt opgenomen en later in deze week wordt het herhaald. En dan kunt u alles horen. Ja, oké, okay, nu één minuut over half elf. En het is een zondagavond, tijd voor plezier. 25 januari 2015. Ik ben DJ Jaap. We hadden net Jacco en Herman. Ja, gezellig in onze uitzending. ...en uh, bij Aloha Radio... ...en mensen... ...ja kijk, uh, we zitten hier zo, ...ik zit hier zo in mijn eentje... ...in mijn kleine studiootje... ...ik denk wel het kleinste studiootje van Nederland... ...en uh, ja... ...vroeger heeft hier iemand gewoond... ...de vorige bewoner... Uh, draaide, uh, ...ja, mixte ze muziek en zo voor... Uh, ...ik denk voor house parties of weet ik het... En nam die hier allemaal op en uh, zat hij het te mixen en te doen. Want uh, dit kamertje, het studiootje, nou ja, hoe, hoe noem je het? Hoe noem je het, maak ik het uit. Het is een ruimte van mezelf, het enige plekje hier in huis wat, wat mijn domein is. Ik heb hier een oude radio staan, een R oude ergens transistor radio. <coughs> en daar heb ik de laatste uitzending van Radio Veronica op uh, beluisterd. Heel triest. De laatste maand, augustus 1974, dat Radio Vronica nog uitzond. Op dit toestel, de laatste uitzending opgehoord. En het wegswiepen van die zender ging als een mes door een pak boter. Door mijn, het ging dwars door mijn zielen. En als ik het terug die fragment, word ik er nog steeds droevig en verdrietig van. Radio Noordzee, Radio Veronica, Radio Caroline, die heel lang door is gegaan tot het einde. Ik heb het langs volgehouden, Radio Caroline. Ze bestaan nog steeds, we zijn nu een legaal station ergens. In het Verenigd Koninkrijk, Grote brittannië of wat je dat ook maar wil. Hmm. Een van de machtigste landen in de wereld geweest. Ja, dat weten we allemaal. Maar het wordt nou tijd voor een muziekje. En we kijken wel, ja jongens, we zullen het wel afwachten, um... oké, okay, mensen. Prachtige muziek. Ja, prachtige muziek. Laten we eens een beetje een eng muziekje draaien. Chilicarno, de dead just won a party. Hier komt-ie. Luister en vrees. Chill Carrier met de dead. De dead. Just wanna. Ja, noem maar op. Wanna party. Hahaha. <laughs> chill Garner met de dead. Just wanna party. Heel apart nummer. Een beetje gek nummer ook. Maar het is ook te gek, hè? Dit programma, mensen. Oké, okay. ik wil jullie verder niet vervelen. Het is nu acht minuten over half elf. En ja, we gaan naar het Einde naderen, want ja... Er komt eh, nauwelijks met mensen op de Skype... Jongens, DJ jaap, Is het Skype-adres dj.jaap... Dus dj.jaap... En dan kom je op de Skype... En dan kan je lekker gezellig meekeuvelen. keuvelen... is dit... Eh, live radioprogramma vanuit Den Haag... We hebben net Herman Tecklenburg gehad... En Jacco... Onze vriend Jacco de Veluwe naar... En eh, ja jongens... Fantastisch, jongens Het komt allemaal wel goed De radiouitzending. radio uitzending blijft gewoon We blijven gewoon volhouden En uh, Ik hoop dat jullie het heel leuk vonden Ik ga een klein beetje al oh, Een beetje afscheid nemen Misschien dat ik straks nog even terugkom Maar we gaan nu uh, serie liedjes uh, Afspelen En uh, ja, oké okay, Het moet allemaal wel leuk blijven en uh, woensdagavond, uh, dat is denk ik de uh, woensdag 28 januari, dan zijn we er weer. Nou, we kijken wel wat we gaan doen, ik weet niet wie er allemaal bij komen. Maar, eh... Uh, mm, mm, mm, mm, mm, D-Lilus met Jenny, en dan krijgen we... Nog een heel leuk liedje. En zijn. Leuk ten. Met de uh, Streets of New Orleans. En daarna krijgen we nog een prachtig. Heel lief liedje. En dat liedje. Dat. Dat uh, is een blues. En uh, The Good Old Laws. Met. En deze drie liedjes krijgen jullie nu achter elkaar te horen. Heel veel plezier. time and everyone we meet said they Met DJ Jaap. Aloha Radio is elke woensdag en zondagavond in de lucht vanaf 8 uur. Aloha Radio voor, voor jou. Ah, lieve mensen het is tijd om afscheid te nemen oké okay, dit was DJ Jaap en Jacco en Herman alle twee bedankt het is nu 9 minuten of 11 en we gaan stoppen want ik ben ook een beetje moe en ja normaal zenden we elkaar tot elf uur. ik had eigenlijk beloofd dat tot 12 uur zijn maar dat maken we wel een keertje goed Hé hey? Maar ik wou eens een keer een lang weekend of zo. Wees een marathon uitzending. Deze uitzending wordt opgenomen. En uh, zo nu en dan is deze week herhaald. Wordt wel van tevoren aangekondigd. Wordt dit programma herhaald. Op deze stream. Hoef je het niet meer te downloaden of wat. Dan kan je gewoon lekker live luisteren. En uh, ja, het is vandaag zondag 25. Januari 2015. En... Volgens de klok is het acht minuten voor elf in de avond. Zondagavond. Tijd voor plezier met DJ Jaap, Jacco en Herman. Gezellig. Ik hoop dat er uh, nog mensen zijn die willen skypen. Ik kan misschien natuurlijk wel kijken of ik iemand kan strikken. Hm? <tries> misschien kan ik iemand strikken. Misschien kan ik... Uh... Ah, je moest trekken, hè. Ja. Ja, ik ga het gewoon proberen, weet je wel. Ah, jongens. Ik heb iets fout gedaan. De naam klopt nu. Oké. Okay. Ja, we gaan het gaan proberen uit Wim Posse. Ben jij het? Of even Posse... Ja, het. Meestal heeft hij er wel een foto bij. Gebeld, maar er uh, gebeurt helemaal niks. Beste dames en heren. Ja, <laughs> er gebeurt geen klop, weet je wel. <laughs> nou ja, laat dat maar zitten dan. Weet je, ik vind het goed zo. Joh. Laat maar zitten. Nou ja, Edwin Polsen. Er zijn meerdere Edwin Polsen, toch? Ja, Edwin. Kan dan nee ayo. Ah, sho ga. Ja, die wil ik hebben. Marcus ja. Marcus, Marcus, waar blijf je nou? Waar blijf je nou al die tijd? O oh Marcus, Marcus, ik smacht naar je. O oh Marcus, ik wil je lichaam. O oh Marcus, kom, kom, ik wil je, ik wil je. Nee, neem mij niet op. Marcus, Marcus, Marcus. <tie> Marcus, schatje van me. Marcus, ik hou van je. Marcus. Marcus. Marcus. Marcus. Marcus. fear of fire uh. Het is nu uh, 11 uur, zondagavond, 25 januari 2015. Lieve mensen, bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie allemaal genoten hebben met Jacco en met Herman. En uh, ja, mensen, ik vond het heel leuk om te doen. Woensdagavond zijn we er weer met het programma Midweek expres oké okay, lieve luisteraarsjes dank voor het luisteren tot de volgende keer bye Radio is elke woensdag en zondagavond in de lucht vanaf 8 uur. Man het kom. Een programma om rouw in te bijten. Alleen voor echte mannen. Bij Aloha Radio. Vanaf woensdag 4 februari 2015. Aloha Radio. Jouw zender.